Verder zegt de regering onder meer persvrijheid toe en het opheffen van een aantal noodwetten. Maar Mubarak blijft tijdens de overgangsperiode aan als president.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 Het weer vannacht neemt de wind in kracht af. Alleen langs de noordkust is de wind krachtig tot hard. Verder is het vannacht bewolkt met een enkele opklaring. En de minima liggen rond 6 graden. Morgen bewolkt met in het zuidoosten ook af en toe zon. Er staat opnieuw een harde zuidwestenwind. En het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu 500 euro korting op de Samsung Galaxy Tab bij twee jaar zakelijk mobiel internet. En u ontvangt 6 maanden 50% korting op het abonnement. Kijk op kpm.com slash zakelijk of bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. Zondag 17 april. Loop mee met de Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hilferse Mediastad. Voor alle informatie en inschrijven voor 5 of 10 kilometer naar spierenvoorspierencityrun.nl. Dan loop jij op 17 april ook mee. Dit is Radio 1: WPRO NTR Goedenavond, u luistert naar het labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Mijn naam is Pieter van der Wieden, naast mij zit Isolde Hallensleben. En vandaag hoort u hoe bijzonder de hersenen van kinderen met ADHD zijn. Waarom er nodig gewerkt moet worden aan de emancipatie van de emotie. Wat een simpele waterflow moet met zo belachelijk veel genen. Of het stamcelonderzoek nu aan een zijde draad hangt. Of niet, en dat de befaamde natuurkundige Kamerling Onnes... nog slimmer was dan wij en hij zelf al dachten. En aan tafel hier in de studio zit natuurlijk weer een stel wetenschappers te weten. Sabine Roeser, filosoof aan de TU Delft. We gaan het onder hebben over emoties. Heb je eigenlijk een favoriete emotie? Oh, uh, liefde. Liefde. <laughs> ja. Dat is echt een emotie, liefde. Uh, nou, daar wordt inderdaad over gedebatteerd. Maar uh, uh, nou ja, ik denk dat voor de meeste mensen dat uh, de prototypische emotie is. Oké. Okay. Ja. Ik dacht ja. dat dat een bewustzijnsvernauwing was. <laughs> <laughs> Misschien in jouw geval, Piet. Ook hebben wij hier zitten Peter Kes, natuurkundige aan de universiteit in Leiden. U, uh, wij gaan het hebben over Kamerling Onnes. En u bent waarschijnlijk over de onder onderslaan hier naartoe gereden. Ja, dat is heel bijzonder. Ik denk dat de meeste mensen het ook vooral kennen, die naam, als een straatnaam. Uh, helaas wel, maar hij is natuurlijk in zijn tijd, het is alweer 100 jaar geleden, was hij een groot bekende fysicus. En uh, omdat het 100 jaar geleden was, gaan we dit jaar ook allerlei dingen vieren. Namelijk de ontdekking van de supergeleiding. En daar gaan we het zo over hebben. Ja, dat hoop ik. En Sarah Dursten, psycholoog aan, de, aan het Universitair Medisch Centrum in, in Utrecht. Ik zeg Sarah Dursten, maar je spreekt perfect Nederlands. Ik en, uh, ben tweetalig. Ja. En, en je bent ook nog een overwinnaar in de zin van veni, vidi, vici. Want onlangs na de veni en de vidi ook de vici binnengehaald. Jazeker. En, uh, nou ja. De subsidies zijn dat, he, van, van de NBL. De subsidies ja. van de MEO. Maar dus de, dat, kan je die alle drie krijgen? Want er is dus één voor aankomend talent, één voor ja. gevestigd talent en één voor mensen die het allemaal achter de rug hebben? Of zie je ik dat kunt verkeerd? ze achter elkaar krijgen. Ja. Niet oh. gelijktijdig. Dat is een bliksemcarrière. Het is snel gegaan. Maar ja, het is, uh, de, die drie subsidies samen heet ook de vernieuwingsimpuls. En het is ook echt zo opgezet in, uh, oorspronkelijk met het idee dat mensen dan een uh, tra traject zouden kunnen volgen: een carrièreontwikkelingstraject. Ach jee. Ja. Laat en dan het niet voor over de 40 professor? Nou, dat. Uh, Moeten we zien. Ik hoop het. Maar uh, zover is het nog niet. We gaan het ja. hebben over ADHD. Uh, ja. En ADHD in het brein zullen we eerst eens dus even uh, opprissen Wat ADHD nou ook alweer precies is. Want wat zijn ook ja. alweer de standaard symptomen van ja. uh, ADHD? ADHD um, heeft eigenlijk uh, twee kernclusters van symptomen. Inattentie, dus moeite met het, uh, het aandacht houden bij dingen. Um, en hyperactief en impulsief gedrag. Dus het, uh, ja, het uh, drukke gedrag wat, wat mensen vaker voor hun ogen hebben zeg maar, als ze aan ADHD denken. En impulsief gedrag waarbij kinderen bijvoorbeeld moeite hebben om uh, iemand te laten uitpraten. Maar ze, als u dit zo zegt, ingang... en we hebben het over kinderen, ja. impulsief, druk en moeilijk de aandacht. Dan denk ik alle kinderen hebben ADHD. Nou nee, alle kinderen hebben niet ADHD. Alle kinderen hebben druk en, uh, en impulsief gedrag. En dat is heel goed ook, want dat hoort wel bij de kindertijd. Okay. Maar pas als het echt extreem wordt, uh, als uh, het echt een probleem gaat opleveren in het dagelijks functioneren. en niet meer past bij, uh, bij het ontwikkelingsniveau, dus bij het leeftijdsniveau van het kind. dan uh, heet het ADHD. Maar dat lijkt me een moeilijke grens om te trekken. Dat is een hele moeilijke grens om te trekken. Dat moet je dan ook laten doen door iemand die er echt verstand van heeft. Zoals... En dat bent u? Nou, dat is een kinderpsychiater, <laughs> een klinisch iemand die er verstand van heeft. Ik heb, ik heb verstand van het onderzoek naar ADHD. Maar goed, het, het is een, een, een beetje een raasje de, de aandoening aan ADHD. Want heel veel mensen denken dat ze het hebben of dat hun kind het heeft. Ja. Um, zijn er ook wel mensen die ten onrechte de diagnose krijgen? Zou ik niet willen zeggen dat, uh, dat dat zo is. Ik denk wel, je hebt wel gelijk dat het een rage is... in de zin dat er heel veel aandacht voor is, ook in de media. Dat het ook echt bijna een, een uh, taaluitdrukking wordt... dat mensen roepen van, goh, ik heb, ben zo ADHD vandaag... ik kan nergens mijn aandacht bij houden. Ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde als een echt een diagnose ADHD hebben. Um, ik denk wel dat er zijn zeker uh, kinderen en ook volwassenen zijn... die een stoornis hebben die ADHD heet, waar het ook echt een probleem is. Um, en om vast te laten stellen of een kind echt dergelijk een dergelijk probleem heeft... moet je uh, naar iemand die er echt verstand van heeft en die daar echt goed naar kan kijken. U heeft kinderen met ADHD in een hersenscanner uh, gelegd, zeg ja, ik dat goed? een MRI-scanner, klopt. Ja. Hoe, hoe krijg je, allereerst, is misschien flauw om te vragen... maar ik ga het lekker toch vragen, hoe krijg je een kind met ADHD... in godsnaam in een scanner? <lacht> of valium is er nodig? Nee, nee, nee, nee. geen valium, dat, uh, dat doen we niet. Uh, wat we doen met alle kinderen die, die komen voor een MRI-scanner... niet alleen de kinderen met ADHD, is dat we ze heel goed voorbereiden. Dus we hebben een oefenscanner, dat is een uh, MRI-scanner... zonder een magnetisch veld, zal ik maar zeggen. Um, dus ze gaan van tevoren goed oefenen... We weten dan weten ze ook wat er van ze verwacht wordt en wat ze allemaal uh, mee kunnen maken. Um, voor de rest tijdens de, de hersenscans, waarbij uh, de anatomische scans, zal ik maar kijken, zeggen, um, dus waarbij ze geen taakje hoeven te doen of zo, laten we ze ook uh, naar tekenfilms kijken. Of een dvd die ze zelf hebben meegebracht, wat ze willen. En dat helpt heel goed. Want ja, hoe lang moet je erin liggen dan? Um, de scans, alles bij elkaar, duurt meestal zo'n drie kwartier. Zo. En de langste foto die we maken is zo'n tien minuten, zeg maar. Dus dan vragen we ze ook echt om tijdens de foto of met name te proberen goed stil te liggen. En als ze dan willen wiebelen, om dat dan even tussendoor te doen bij voorkeur. En, uh... en dat lukt? En dat lukt heel aardig. Het, is, natuurlijk is het, uh, het ene kind heeft er meer moeite mee dan het andere. Um, maar over het algemeen uh, krijgen we hele mooie foto's terug. Is er iets in het brein te zien dat je kunt aanwijzen als ADHD? Is het überhaupt zichtbaar? In het brein? N niet op een individueel niveau. Je kunt niet een kind met ADHD uh, in de MRI-scanner leggen... en dan uh, de foto bekijken en zeggen... goh, kijk, inderdaad, dit kind heeft ADHD. Het is geen diagnostisch middel. Um, als je gemiddeld genomen een groep kinderen met ADHD um, hersenfoto's maakt... en die vergelijkt met uh, foto's van een groep kinderen zonder ADHD... Um, dan zie je wel uh, dat er bepaalde systemen zijn in de hersenen... die net wat anders functioneren. En vaak hebben die hersengebieden ook net een wat kleiner volume... Uh, bij de kinderen met ADHD vergeleken met de kinderen zonder ADHD. En dat zijn dan uh, met name de, de frontale cortex... dus de, de voorkwap, zal ik maar zeggen, in de hersenen... Um, structuren van het striatum, en dat zijn kernen die heel dicht diep in de hersenen liggen in het midden. En het cerebellum, dus de kleine hersenen aan de achterkant in de onderkant. Hoe lang bestaat nu eigenlijk de benaming ADHD voor ADHD? Ja, nog relatief kort. Het ja. heeft, heeft lang alle, allerlei andere soorten namen uh, gehad. Dus daar heeft het natuurlijk ook mee te maken dat uh, ja, mensen roepen... ja, maar toen ik klein was bestond de ADHD nog niet eens. <laughs> Want toen heette het gewoon nog niet zo. Toen Kinderen... was je gewoon hyperactief. Dat was in de jaren zeventig ja, ja, minimal brain damage heeft het bijvoorbeeld heel lang ja, gegeten. Ja, NBD hè? NBD, precies. Dus dat's, ja, dat's, daar komt ook denk ik deels uh, het beeld vandaan... dat dit iets, iets is van de moderne maatschappij... En, uh, ja, wat, wat uh, niet echt bestaat. Vond. Maar de ziekte is helemaal niet modern. Nee, de ziekte is niet modern. Nee. Kinderen met, uh, met dit soort problemen hebben altijd al bestaan. Maar je zegt, het is moeilijk om die scheidslijn te zien. We hebben hier twee andere gasten in de studio. Sabine Roes en Peter Kess. Ik weet niet of jullie kinderen hebben. En hebben jullie ooit gedacht, ja, die hebben ADHD? AD. <laughs> nou, ik heb, ik heb kinderen. Ik heb kleinkinderen zelfs. En nee, daar heb ik het nooit bij gedacht. Ik vind ja. dat het, ja, kinderen die zijn altijd speels en uh, rennen rond en zo. Dus een, ja, zo maar op een gegeven moment ja. uh, moet dat ophouden natuurlijk. Moet je een beetje, ja, meer geconcentreerd kunnen zijn. Ja, en dat is op een hogere leeftijd, denk ik. Nou ja, uh, voor een kind dan. Dat, dat neemt Vanaf toe, zeg zesde maar. Vanaf het jaar ja. of zo. Nou ja, naarmate kinderen ouder worden, worden ze daar beter in inderdaad. Ja. Ja. Sabine, maar Sabine, rustige... Uh, ja, het zijn uh, rustige kinderen. Ze kunnen natuurlijk ook uh, druk en, <laughs> en ondeugend zijn. Maar uh, ik ken inderdaad ook vriendjes van de kinderen... waar je denkt, inderdaad, dat is een andere categorie. Dus ik kan me er wel eens bij voorstellen... Dat dat, en dat dat ook heel erg uh, moeilijk is voor ouders... die erg drukke kinderen hebben. En, en dat het vaak ook helpt als ze bijvoorbeeld zo'n diagnose krijgen. Dat ze weten, oké, okay, nu, nu kunnen we verder. Nu, nu begrijpen wat er met ons kind aan de hand is. Maar je vertelde ook dat het ook wel een beetje wordt gebruikt. Een beetje modern van, oh ja, ik heb ADHD. Terwijl het misschien niet zo is. Denk ja. je dat het eigenlijk slecht is voor, uh, voor ADHD'ers? Omdat ze denken, ja, doei, ik heb het pas echt. Of is het ook wel goed dat we het een beetje liefkozen daardoor ook een beetje? Als je ja, ik snap wat je bedoelt. Ik, nou, ik weet niet of het echt. Kijk, ik denk dat het, het, het is niet erg op zich, zolang het wel duidelijk is dat er twee verschillende dingen zijn. Het is niet, je moet niet denken van een, iemand die moe is en zich wat slechter kan concentreren en roept. Goh, ik ben zo ADHD vandaag. Dat die hetzelfde probleem, soort probleem heeft of op hetzelfde niveau een probleem heeft als iemand die echt een klinische ADHD heeft. Dus zolang we dat onderscheid ook goed in de gaten houden. En bespre, beschrijpen dat het meer een spreekterm aan het worden is dan dat het echt uh, iets betekent hoeft het niet een enorm probleem te zijn. Maar u zei dat, dat ja, je kunt het niet echt diagnostisch gebruiken, zo'n hersenscan... maar nee. vergeleken met mensen zonder ADHD... hebben kinderen met ADHD bepaalde hersengebieden die wat kleiner zijn. Ja. Wil dat zeggen dat het daadwerkelijk aangeboren is... en dat je er dus ook niet meer van afkomt? Uh... Dat wil ik niet direct zeggen. Dat, ik bedoel, je moet het ook zien in een ontwikkelingsperspectief, denk ik. Um, ik denk, er zijn een aantal um, factoren bekend hè, die een, het risico op het ontwikkelen van symptomen van ADHD uh, vergroten. Dat zijn bijvoorbeeld een aantal genen waarvan we weten dat ze dat risico groter maken. Maar ook dingen zoals het gebruik van, uh, van alcohol en roken tijdens de zwangerschap. Dus het is een deel Zet... aangeboren en een deel ook wel gewoon uh, veroorzaakt? Ja, nou ja, veroorzaakt en. en um, ja, dingen ontstaan zeg maar, geleidelijk uh, over de ontwikkeling heen. en Het, is ook echt, um, het verloop van ADHD, dat, dat verschilt ook per persoon. Dus ongeveer de helft van de kinderen die um, op kinderleeftijd... een diagnose ADHD heeft, heeft het op volwassenenleeftijd niet meer. Dus dan gaan die symptomen worden weer minder. En vaak, uh, als je praat met volwassenen met ADHD... Of met volwassenen die als kind ADHD hebben gehad. Dan vertellen ze wel dat ze intern nog wel veel onrust vind, voelen. Maar dat ze daar wel mee om kunnen gaan. Dat Want ze, u volgt de... mensen ook langdurig. Ja. Het is niet zo dat zo'n kind één keer in de scanner gaat, maar u ziet ze daarna ook nog wel een paar jaar later. We vragen um, de kinderen die bij ons in het onderzoek zitten om iedere twee jaar, drie jaar terug te komen voor een MRI-scan. En dat doet natuurlijk niet iedereen, maar een heleboel mensen doen dat ook wel. Dus dan kunnen we ook binnen mensen inderdaad de ontwikkeling van de hersenen over de tijd volgen. Maar als en, die uiterlijke symptomen dan verminderen, is het omdat volwassenen beter in staat zijn om te onderdrukken? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten we eigenlijk niet precies wat, daar, uh, wat, wat er nou uh, bepaalt. Um dat bij de een dus die symptomen wel overgaan en bij de ander niet. En of dat inderdaad ook iets is wat, wat te maken, dat zou heel goed kunnen hoor. Dat is ook een van de hypothees dat het uh, vooral betere coping is... dat ze uh, er leren mee om te gaan en het te sturen. En uh, nou ja, wat je ook vaak ziet is dat ze um, carrières zoeken en banen zoeken... waarbij ze uh, ja, dus niet achter een bureau hoeven te zitten de hele dag... zou ik maar hm. zeggen, maar ook actief kunnen zijn. Ja. Dus, maar als die, als die bepaalde delen van de hersenen kleiner zijn, waarom veroorzaakt dat, veroorzaakt dat ADHD? Heeft u daar enig idee? Ik, over? ik denk ook niet dat dat ADHD veroorzaakt. Ik, denk dat dat, uh, ik zie dat meer eigenlijk als een teken dat die gebieden betrokken zijn bij ADHD op de een of andere manier. En dat dat de systemen zijn in het brein waar we naar moeten kijken. Maar het is toch niet dat u zegt: van, oh, dat deel is wat kleiner. En daar komt die ADHD van? Nee, nee, dat betekent dat er iets aan de hand is met um, het hersensysteem... dat wat kleiner is, dat wat minder actief is. Uh, wat relevant is voor ADHD. Dus wat we dan moeten doen, en dat is ook waar die fiets hier over gaat... is um, om te uit te gaan zoeken van wat, wat zijn die systemen dan? Nou, ja, dat weten we wel een beetje. Uh, wat doen die in het brein? Nou, dat weten we ook wel een beetje. Die zijn betrokken bij bepaalde cognitieve functies. En um, is het nou zo dat het ene hersensysteem... meer betrokken is bij het ontstaan van ADHD-symptomen in het ene geval en het andere meer in het andere geval. Want dan kun je ook toe dat je um, de biologie van, uh, van de ADHD... als het ware uit elkaar gaat trekken uh, in verschillende subtypes. Dus um, dat bij het ene kind, de ADHD komt uit het ene hersensysteem... en bij het andere kind uit een ander. En wat is uiteindelijk het doel van het onderzoek? Ja, behalve natuurlijk gewoon mooie pure kennis, maar... Denkt u ook uiteindelijk een, een beter medicijn te ontwikkelen? Of denkt u een betere therapie te bedenken? Nee, ik denk, ik, nou niet, niet uh, binnen deze visie zeg maar. Maar uiteindelijk gaat het daar natuurlijk wel om. Als je uh, de biologie van... Um ADHD van die hersensystemen en hoe dat leidt tot symptomen van ADHD echt in kaart kunt brengen, dan bied je dat ook aanknopingspunten om daarin in te gaan grijpen. Bijvoorbeeld een van de drie systemen waar, waarvan ik denk dat ze betrokken zijn bij ADHD en die we gaan willen proberen te isoleren in dit FICI-project... is het systeem dat belangrijk is voor beloning en hoe gevoelig mensen zijn voor beloning. Nou, als nou inderdaad blijkt dat uh, bij sommige kinderen ADHD vooral komt uit, uh, voortkomt uit een uh, probleem in het beloningssysteem. Dan kun je bedenken dat een therapie die aangrijpt op uh, omgaan met beloning... en hoe je dat waardeert, in zo'n geval beter aansluit dan wanneer het ergens anders vandaan komt. Dus, want uh, je hebt in je hersenen twee pompjes, heeft iemand nooit uitgelegd. De een die geeft een lekker stofje als je iets goed doet voor jou <lacht> of voor de soort. En de ander die geeft een wat minder lekker stofje als je niet zo lekker bezig bent. En dat bepaalt ons gedrag de hele godkronse dag. Dat, uh, <laughs> sowieso, ik het nooit uitgelegd hebben, laat ik zo zeggen. Het is toch een simpele versie, om even wat inzichtelijk te maken. Ja, nee, precies. Ja. Je, je kunt je wel voorstellen, dat als uh, om het dan toch weer even terug te halen naar mijn eigen uh, voorbeeld. Dat als je inderdaad um, het beloningssysteem, dat heeft, uh, wordt gemoduleerd door een, door een neurotransmitter. Dus een stofje dat uh, hersenactiviteiten uh, beïnvloedt. Um, het heet dopamine. Nou ja, dat is dus... Um, By the way, het medicijn dat het meest gebruikt wordt... voor, uh, voor ADHD, methylphenidaat of rituelin, dat is ook een uh, dopamine-agonist. Uh, dus dat, je kunt je inderdaad voorstellen dat als je dat... Uh, Stofjesysteem ingrijpt, dat dat kan helpen. Maar dopamine is ook betrokken bij de andere twee systemen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn bij ADHD. Dus het is nog wel een complex verhaal. Ik heb wel eens gehoord dat als je een lijntje cocaïne neemt of een andere oppeppende druk, dat wanneer je ADHD hebt, word je daar niet hyper van, maar word je juist heel erg rustig ervan. Ja. Is dat min keer minus plus? Of hoe? <laughs> nou, het is. Uh, het is okay. um, je activeert iets met, uh, met die uh, stimulantia, zal ik maar zeggen. En methylphenidaat is ook een stimulantium. Um, en wat daarmee gebeurt is dat je uh, je beter je aandacht kan richten. Je kunt het een beetje vergelijken met bijvoorbeeld cafeïne. Um, en juist het idee is dat als je juist heel erg hyper bent en je, je stimuleert dat systeem, dat je dan juist wat beter die aandacht vast kan houden en dat je dus eigenlijk rustiger lijkt in ieder geval, rustiger overkomt. Overigens, methylfenidaat werkt ook heel goed bij mensen die geen ADHD hebben. Dus als je als uh, kunnen we loszijn. dat krijgen ook bij de apotheek? Nou, niet zonder recept. <laughs> dus dan zul je toch eerst iemand moeten overtuigen dat je ADHD wil, hebt. Maar als je wil weten of je ADHD hebt, is dat misschien ook een mooie diagnose. Neem gewoon een lijntje cocaïne <laughs> en je weet het. Dat, uh, zo zou ik het niet zullen zien. Nee, want, nee, want, wat geldt met al die stimulantie is dat ze uh, hem met mate... helpen ze dus ook gezonde mensen om die systemen een, een boost te geven. Dus als je als volwassene of als kind methylphenidaat neemt zonder ADHD... dan kun je ook beter concentreren. Dus dat gebeurt ook nog wel eens op middelbare scholen... tegen eindexamentijd bijvoorbeeld. Dat, uh, dan ontstaat er ineens een handel in, uh, in methylphenidaat. En onder topwetenschappers uh, in de VS... Uh, ja. Publish of Paris... Uh, dat dat de hoor historieke... ik. Wordt het, ja, wordt het ja. ook gebruikt? Ja, dat klopt. Ja. Dat Ze zien maar dat ja. wetenschappers en vissersnijders uh, heel dicht bij elkaar liggen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dank, Sarah Dursten. Blijf erbij ja, zitten. Ja. Zometeen hoor je meer over de ontdekking van de befaamde natuurkundige. Was hij dus Kamerling Onnes, of ik moet eigenlijk zeggen heike Kamerling Onnes, die zelf nooit wist het ontdekte te hebben ontdekt. Mm. En misschien blijkt dat hij ook nog wel ADHD had, of dat we er nu pas achter komen. Maar nu ja. eerst even dit. Wetenschap in één minuut. Nou, het favoriete wat ik heb in de wiskunde is niet de formules... maar dat is de manier van denken. Dus uh, de gedachtestroom die er is in je hersens om een probleem te kunnen oplossen. Alleen, het is jammer dat meeste mensen denken van dat het moeilijk is. Maar wat je moet proberen over te brengen is het enthousiasme... En ik ben wel eens naar een lagere school geweest. Dan stel ik de eerste vraag van wie heeft er wel eens van wiskunde gehoord? al nou, die kinderen steken hun hand op. Zeg ja, ik. Oké. Okay. Volgende vraag. Wie heeft er wel eens gehoord dat wiskunde moeilijk is? Nou, steken weer alle kinderen hun hand op. En dan vraag ik van wie heb je dan gehoord? De hele familie zegt dat wiskunde moeilijk is. Nou, dan moet het dus wel moeilijk zijn. En dan begin je dus met een achterstand. Terwijl als je onbevangen er tegenover zou staan... dan uh, probeer ik uit te leggen dat het helemaal niet zo moeilijk is. Heeft uw kinderen... Ja. Kunnen die zijn niet goed in wiskunde? Nee, die is absoluut anti-wiskunde. <lacht> Misschien kan ze wel wiskunde, maar bij een voorbaat is het zo... Van, nou, wat mijn vader doet, dat ga ik dus in ieder geval niet doen. Het <lacht> doet compleet iets anders. <lacht> ja, U hoorde wiskundige Arno van den S in een aflevering van onze rubriek Wetenschap in één minuut... die dit keer werd gemaakt door Remy van den Brand. We gaan het hebben over de befaamde Leidse Kamerling Onnes. Hij ontdekte behalve supergeleiding ook het verschijnsel superfluiditeit. Ging allemaal niet vanzelf en was ook niet allemaal bedoeld. Peter Kess zit hier in de studio. En aan de telefoon hebben we Dirk van Delft van het Boerhavenmuseum. Maar eerst maar met u beginnen, meneer Kess. Want het leuke aan de geschiedenis zijn altijd die verhalen. En dan komt het wel eens voor dat historici zo'n mooi verhaal kapot checken. Nou, het is andersom. De historici die... Uh hebben in dit geval niet zo goed hun best gedaan. En uh, bepaalde dingen zijn daardoor uh, gaan rondzingen. Uh, de verhaal dat bijvoorbeeld Kamerling Onnes... Uh, niet zelf de ontdekking zou hebben gedaan dat, uh, van de supergeleiding. Maar dat een of andere assistent van hem zou, uh, dat zou hebben gedaan. Dat was dan Gilles Holst, die, de man die later uh, de oprichter is... van het uh, natuurkunde laboratorium van Philips. En het uh, andere verhaal wat er dan speelt is dat het per ongeluk ontdekt is, omdat een, uh, een blauwe jongen, zoals uh, die mensen heten, dat waren technici, die hadden een blauwe kiel aan. Oh, ik dacht dat in Indonesië komt in jouw. Nee, nee, nee. Ja. <laughs> En die moest uh, de temperatuur constant houden en die was in slaap gevallen. En daardoor ging de temperatuur omhoog en ineens kwam de weerstand weer terug. Dat bedoelde ik met het mooie verhaal. Dat is het mooie verhaal. Dat vertel ik ook verhaal. vaak zelf hoor, moet ik zeggen. Ja, het is ook zo'n mooie anekdote, maar dat is dus niet waar. Het is helaas niet waar. <laughs> maar het is en, pas heel uh, sinds kort, sinds eigenlijk sinds deze maand, echt niet waar. Ja, dat, dat komt omdat... Uh, ik denk dat het ooit in het boek van Casimir verschenen is, uh, dit verhaal. En later heeft uh, een van mijn uh, oudere collega's, uh, de nobel, dat uh, vele malen verteld. En uh, overal waar hij uh, kwam, uh, werd dit verhaal uh, rond, uh, rondgebazuind. En daardoor is het eigenlijk als, uh, uh, heeft het de echte waarheid overruled. Want als je gewoon terugkijkt naar de, manier, de, uh, de boekjes of de artikelen van uh, Kamening Onnes die uh, allemaal gerapporteerd zijn aan de KNW... maar later dan in de communications van het Physics Laboratory hè, uh, zijn verschenen. Daar staan er heel andere dingen in. Dus wat me wel verbaast is dat die mensen mooie verhalen vertellen. Dat is prima. Maar dat ze, zich, dat ze nooit gecheckt hebben zelf of dat wel waar was. En, en, en dat blijkt dus uh, niet het geval te zijn. Is het niet ook een beetje kinderzin om een beetje over elkaar nee, te roddelen? en achter heeft die kamerling onder zijn maar al niet uitgevonden. Dat het met je haat en neid is ook. Nou, dat geloof ik niet. Nee. nee. Want zeker niet. Uh, je kan aan de briefwisseling tussen Gidders Holst... die dus naar Philips ging in 1914... en Kamerling Onnes zien... Uh, en, en, en mensen van uh, het Kamerling Onnes Lab... dat de verstandhouding heel goed was. Ze hebben ook heel veel samengewerkt. Philips Research was in opbouw. En in Leiden waren ze natuurlijk... Ja, ik bedoel heel ook ver... meer dat anderen zouden zeggen over kamerling nou, dat het niet dat zijn dat zou uitvinding. kunnen, hè, dat de anderen zeggen van, nou ja... Uh, drie brengen, we, is... drie roddels, in ja, ja, maar het is niet. Nee, nou, uh, op dit moment, uh, of uh, nou, nu we weten hoe het werkelijk in elkaar zit... kunnen ze dat niet meer zeggen, maar er zijn nog steeds mensen... die bijvoorbeeld, uh, hoorde ik laatst van een collega uit Amerika... die, uh, die schaf uh, zond, uh, mij een e-mail... En die zei, ja, ik heb nou iemand gehad en uh, die heeft hier een lezing gegeven... en die heeft zijn, al onze studenten aanbevolen om vooral je meetresultaten... niet aan je promotor te laten zien, want misschien gaat hij wel met de Nobelprijs de vrondeur terwijl jij hem verdiend hebt. Nou ja, als je, dat is een beetje overtrokken natuurlijk. Hè? Dirk van Delft is aan de telefoon. Hij is directeur van het Boerhavenmuseum... en daar lagen die aantekeningen, boekjes van Kamerling Onnes... waar het allemaal mee begonnen is, deze ontdekking. Hallo, meneer van Delft. Ja, Goedavond. Wat een handschrift had die Kamerling Onnes. Ik heb hier een kopie voor me liggen. Er is werkelijk geen touw aan vast te knopen... dat, dat zo'n slimme man zo lelijk kon schrijven. Ja, kijk, het is afschuwelijk om te lezen... Uh... Als je er één keer uh, veel mee te maken hebt gehad, dan gaat het natuurlijk iets beter, maar uh, het blijft, blijft top. Ja. die man schreef erg, uh, erg uh, met een zacht potlood in die boekjes en dat is uh, nee, echt heel moeilijk leesbaar. Je moet ook niet vergeten, er zijn natuurlijk uh, aantekeningen in het laboratorium, dus dan, dan zit je ook niet heel handig aan een tafeltje bijvoorbeeld. Dus ja, dat zijn natuurlijk krabbels en ja, bijzonder slecht leesbaar zeker. Ja, en hij schreef het voor zichzelf natuurlijk, uh, niet voor de... Ja. Overblijving, hè? Nou ja, de huisartsen overleven. zijn over het algemeen ook vreselijk. En die zitten prima achter een tafel. Ja, dus... precies. Ik heb zelf ook een vreselijk handschrift. Daarom mag ik het zeggen, vind ik. 1910, laten we even teruggaan uh, uh, ja. naar dat jaar. Uh, uh, een van de dingen van Kamerling Onders... was dat hij de koudste plek op aarde wilde uh, nastreven daarin, daarin ja. leiden. Meneer Kes, hoe zat dat ook Dat was weer? hem gelukt. Want in 1908, hè, 10 juli 1908... heeft hij als eerste de temperatuur van vloeibaar helium uh, bereikt. Uh, dat was de laagste temperatuur die je kon maken... Door een gas uh, vloeibaar te maken. En dat kan je dan verder afpompen. Hè? Dus de druk boven, het gas voor de, boven de vloeistof reduceren. En dan kookt het bij een lagere temperatuur. En zo kon hij dus 10 juli 198 al een temperatuur van anderhalve Kelvin boven het absolute nulpunt uh, bereiken. Voor de mensen die in Celsius denken? En dat is uh, ja, dat vind ik wel zo moeilijk. Het is min 273 ongeveer. 272 ja, bijna, ja, ja. graden Celsius. Oh, mamie, ja. Is dat absolute nulpunt ooit bereikt? Nee, dat is nooit bereikt. Maar wel heel erg dicht benaderd. Tot in het nano-kelvin-gebied. Dat is een, een tien tot min negende kelvin. Maar nul da is ook niet te bereiken? Nee, want dan kost je dan ontzettend veel moeite. Zeg maar. Het is net zoals bij de, bij de lichtsnelheid. Die kan je ook nooit bereiken. Het wordt namelijk steeds moeilijker om er uh, dichterbij te komen. Je hebt steeds meer energie nodig om, om op dat punt te komen. Steeds meer moeite, ja. In dit geval is het steeds moeilijker om die energie weg te halen. Maar goed, hij had die installatie, hij was uh, bezig met die hele lage temperatuur. Ja. Nou, bij die hele lage temperatuur dan gebeuren er ook hele gekke dingen. Maar onder dus die supergeleiding, wat, wat is supergeleiding eigenlijk? Nou, supergeleiding is het verschijnsel dat bij een hele lage temperatuur, zeg maar 4 Kelvin, hè, dat is dan 4 graden boven het absolute nulpunt, ineens de weerstand die metalen hebben wegvalt. Een weerstand van een metaal is bijvoorbeeld, kijk naar een gloeilamp, uh, daar zit een weerstand in. Als je daar flinke stroom doorheen stuurt, wordt die warm. Dan kan je de vloeilamp niet vasthouden. Nu gaan we het omgekeerde doen. We gaan hem afkoelen. Dan wordt die weerstand alsmaar kleiner van metalen. Maar er was niet verwacht dat die echt nul zou worden. Maar op een gegeven moment, uh, als hij dan de kritieke temperatuur van de supergeleider bereikt. wordt de weerstand abrupt nul. Dat is niet wat hij het eerste moment zag. Maar in een Hoe kom je daar überhaupt achter inderdaad? Ja, nou je moet de weerstand gaan meten. Ja, maar dan, hoe doe je dat? Uh, door een stroom, door een draadje te sturen. En dan te kijken of er een spanning over staat. Dus de wet van Ohm testen ja, heet dat. Ja, gewoon vrij simpel. En dat kun je ook nog dan doen, bij zo'n lage... Ja, dat gaat ja. steeds, uh, gaat uitstekend zelfs, ja. Dus dat is het probleem niet. Maar het probleem is dus om iets te... Nou ja, eerste plaats die lage temperatuur te creëren. En dat had hij dus in 1908 gedaan in een, in een apparaat waar die helium in vloeibaar maakte. Dat was dan de liquefactor. Uh, maar daar was verder geen ruimte in om echt experimenten in te doen. Dus de volgende stap was om dat helium, wat er vloeibaar was... over te transporteren naar een aparte uh, thermosfles, een Dewar. Glas, dat heette dan de cryostaat, de helium-cryostaat. En daar kon hij dan zijn experimenten in doen. Dirk van Delft, ik heb wel eens het verhaal gehoord dat uh, de Leidse gemeente, dat bewoners hadden hem zien zeulen met al die flessen, dachten: van nu gaan we ingrijpen, want straks ontploft dat laboratorium van die gekke Kamerling ondersnog. Ja, ja dat is gebeurd uh, een paar jaar daarvoor in, in 1896. Toen het laboratorium in Leiden is gebouwd, op de plek waar uh, ooit in 1807 geloof ik, het kruisschip, het befaamde kruischip is geploft. Ach, ja. En toen is de, de dus uh, pak ik een kleine eeuw later, de buurt ontdekte dat Kamer Onders uh, daar in zijn gebouw en ook in de tuin allemaal gastflessen waren... met ethyleen en andere uh, in feite ontbrandbare en ontplofbare gassen. Ja toen, uh, toen informeerden ze eens of hij wel een hinderwegvergunning had. Dat was toen nieuw, dat had hij dus niet. En is dus toen een hele ingewikkelde procedure gekomen en heeft hij drie jaar lang uh, zijn koude laboratorium stil moeten leggen uh, en intussen moeten toezien dat de concurrentie er met vloeibare waterstof huh. vandoor ging. Eigenlijk allemaal geënt op angst, Sabine Roeser. daar gaan we het straks over hebben, maar dit was geënt op angst na die... Uh... <laughs> ja, emoties, daar ja. bent, u, bent emoties, u voor. Ik bedoel, uh, er, staat, er best een prachtige print schilderij van die... dat was een soort Enschede in het Kwadraat, eh, dames en heren. Dus dat, dat was echt <lacht> op de recht, ja. Maar goed, we hebben, we hebben nu uh, de, de supergeleiding uh, gehad. Maar hij ontdekte later dus... hij had die, die koudste temperatuur bereikt. Die uh, supergeleiding ontdekte toen ook nog superfluiditeit. Ja, nee, in, dat, dat ging in hetzelfde ook? experiment. Uh, Peter Kees. Dus, uh, de, ja, het eerste experiment wat hij echt kon doen... dat was dus gelijk aan, aan die, dat draadje van Kwik. He, dus hij is ongeveer 2,5 jaar bezig geweest om dat vloeibare helium in die kiostaat over te, te kunnen transformeren. Over te kunnen hevelen, noemen we dat tegenwoordig. En toen kon hij dus experimenten doen. En met het eerste experiment, dat op 8 april uh, 1911 is uitgevoerd. Heerlijk, ook om die data erbij te horen. Nou ja, dat, dat wilde ik eigenlijk weten. En dat is waarom ik dit allemaal uh, heb uitgezocht toen. Toen uh, ongeluk gevonden. En nou ja, als dat overheven zou lukken... dan had hij dus ook ingebouwd een weerstand van gouddraad. Een dun gouddraadje en een weerstand van kwik. En dat kwik heeft hij genomen omdat dat ontzettend zuiver te maken was. En hoe zuiverder een materiaal, hoe lager de weerstand. Dus dat was het idee waar hij, waar hij mee rondliep. En nou ja, dus dan heeft hij eerst een meting gedaan bij 4 Kelvin... Daar vond hij nog een weerstand. En met drie Kelvin zei hij, schreef hij op in zijn boekje... kwik nagenoeg nul en goud als normaal. En dat zinnetje kwik nagenoeg nul... dat is de aanwijzing dat hij toen eigenlijk voor het eerste keer... Uh, supergeleiding uh, gevonden had. En dat is de, de, de ontdekking die nu zo uh, baanbrekend is... die jullie hebben gedaan in die aantekeningen. Of die u heeft gedaan in die aantekeningen. U verstrekt door Dirk van Nijm. Nou ja, dus de, de, uh, ja, het is... Zo dat die aantekeningen. Men dacht dat die aantekeningen verloren waren gegaan. Uh, en dat kwam door die vergissing die hij gemaakt heeft. Hij heeft twee experimenten gedaan, in april en in mei. En uh, dat kon je zien aan die communications. Dus ik wist waar ik naar moest zoeken. En ergens ertussenin heeft hij nog met een gast uh, uit Lausanne heeft hij een heel ander soort experiment gedaan. En dat schreef hij in zijn boekje 19 mei 1910. Nou, als je dan dat boekje zo doorblaat, dan denk je, ja, 1910, dat is dus niet het goede boekje. Doe maar aan de kant, hè. Want het is zo moeilijk te lezen dat je niet eventjes kijkt... Uh, wat er allemaal staat. Nou, dus iedereen is daardoor op het verkeerde been gezet. Dus, uh, ja. Maar, ja. En het was dus 1911. Hij heeft gewoon de verkeerde datum opgetrokken. Het was 1911, ja. Was hij nou, zo verstrooid? Nou, ik denk dat die experimenten met Perrier... die eindigde in 1910. Hij kwam daarna een jaartje later terug en ja... Ja, vergis je wel eens, hè? dan heb je dat nog geen gedachten. Nee, geen tien. Ik ga verder met uh, die experimenten. Wat, wat betekent nou dat die andere datum... U heeft dit ontdekt, en van, nou ja, het was nou ja, 1910, het was 1911... dus dit zijn wel de aantekeningen die gaan over dat experiment. Het betekent heel simpelweg dat je nu precies van minuut tot minuut... dat kan je zien in die aantekeningen, hij schrijft de tijd erbij... en dan wat ze doen, kan volgen wat er toen gebeurde op die dag 8 april... de eerste keer dat ze die meting deden. Dus net alsof je er zelf bij bent en om een hoekje staat mee te kijken. Dat was heel spannend voor mij toch wel. Hè? Als, als iemand die uh, zijn leven lang op het Kamerling Lab gewerkt heeft. Dus. Ja, Meekijken, want u heeft dit kunnen ontcijferen. Heeft u dat zelf ja, gedaan of is daar ja, nog iemand aan de pas gekomen? Echt waar? Ja, een paar dingen hebben, hebben we gezamenlijk gedaan. Ik heb van Dirk gehoord wat de buva was. Ik denk, ja, Wat is dat nou, een buva? Ja, de buurvrouw? Dat zei, nee, dat was de... <lacht> De Burkhard vacuum, vacuumpomp, oh, nee. dat wist hij dan. En, uh, nou ja, voor de rest is het inderdaad heel erg moeilijk. En dat, dat, dat ging heel moeizaam, want ik, uh, ik moest dus naar het museum... kreeg dan de boekjes, uh, kon tot half één daarin uh, zitten duizen moest ik naar huis, want dan ging het museum... Of er ging de maar Dirk van Delft, die schopt u dan uh, eruit zo, eigenlijk. Ja, zeg maar. <laughs> Dirk van Delft, was u verbaasd, want u, want u bent uh, biograaf notabene van Kamerling Onnes. Had, had u ooit gedacht dat het zo simpel zou zijn... dat hij gewoon een verkeerde datum in zo'n boekje had geschreven? Ja, zo simpel is het soms. En ik ben natuurlijk blij verrast dat het alsnog al goed gekomen is. Uh, uh, het feit dat er dus bepaalde in, in die aantekenboekjes weg zijn. Dat was bekend, ook andere stukken waren er niet. En zijn er nog steeds niet. Dus, dus ja, er waren een aantal, aantal gaten in, in, in, in, in die tijd, wat de kamer daar zat. Dus dat was gewoon, ja, op zich niet zo verbazingwekkend. Het, het aardige is natuurlijk dat je, dat je je vergist hebt en dat als het nog goed komt, want het is ook ongelooflijk leuk en, en goed, dat je nu inderdaad het hele verhaal kunt reconstrueren. Daardoor ook een met We weten nu van, nu gaat de vlag uit, op 8 april. En bovendien dat je dus een aantal uh, spookverhalen die in die mistwolken vanzelf bestaan, om het zo te zeggen, als je niet helemaal precies weet wat er gebeurd is. Uh, dat, je, dat blijft natuurlijk hele leuke, mooie verhalen. Alleen ja, ze zijn niet waar. Ja, en gaat u ze nog tentoonstellen, die boekjes, in het Boerhavenmuseum? Museum ja, zeker. Op 1, of sorry, op, 1 maart aanstaande, op 1 maart aanstaande openen we in Museum Boerhaven een kleine tentoonstelling onder de uh, titel Krik nagenoeg nul... 100 jaar supergeleiding. En dan, dan laten we er in feite in de zaal waar om ons zijn spulletjes heeft staan. met extra aandacht voor de supergeleiding. met extra aandacht voor foto's. en, en ook voor die boekjes, natuurlijk. andere archiefstukken. dat verhaal uh, ook zien. En ook zien ja, dat je dus een, een, een verschil hebt, natuurlijk. tussen de wereld uh, van in feite de uitwendige gladgestrekte publicaties en de wereld van het gevoeg en getop, uh, waarbij je dus uh, als experimentator probeert uh, de waarheid aan de natuur te ontvuffelen. lijkt me heel spannend en daarna snel doorrennen, want in de zaal daarnaast staan babylijkjes op sterk water. <lacht> dank Dirk van Delft uh, van het Museum Boerhaven in Leiden en vanuit Leiden. En hier in de studio dank uh, Peter Kes. Het is tijd voor het laatste wetenschapsnieuws. Ja, ja, Het erfelijk materiaal van de waterflow is helemaal in kaart gebracht. Nou, Dat lijkt een heel makkelijk klusje, want hoe groot is zo'n waterflow nou helemaal? Ik geloof 0,2 millimeter lang. Maar toch hebben er wel 200 wetenschappers uit verschillende landen aan gewerkt. Aan de telefoon eh, onderzoeker van het European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg, Jeroen Krijgsveld. Goedenavond. Goedenavond. Hoe bijzonder is het nou, het, het genom van, het, van de waterflow? Nou, dat er een genoom wordt, wordt opgehelderd van een organisme is, is, is, is vandaag de dag niet zo bijzonder meer. Maar het is de eerste keer dat het, uh, het, het genoom van, een, een, een, van dit klasse organisme is ontrafeld, Namelijk een kreeftachtige, zoals de, de watervloot die in dit soort uh, uh, leefomstandigheden leeft. Een kreeftachtige, zegt u dat nou? Ja, het watervloot het is natuurlijk de, de gang maar naam, maar het is helemaal geen vloot. Het hoort tot, tot, tot de, tot de kreeftachtige. Maar zo'n heel klein kreefje dan? Ja, het is een paar millimeter, zoals je zei. Hoeveel genen zitten erin? Uh, nou, dat is een van de verrassende uitkomsten uit de studie. Is dat het een enorm groot uh, aantal genen heeft, namelijk 30.000. En hoeveel heeft een uh, mens er? Uh, iets van 23.000. Dus een waterflow heeft meer genen dan een mens? Ja, en het is zelfs zo dat uh, nu de waterflow uh, meer genen heeft dan elk... Organismen dat tot nu toe gezien kunnen zijn. En dat zijn er een paar duizend tot nu toe. Wat doet hij met diegene als die verder zo klein en uh, onbeduidend is? Nou ja, dat is inderdaad een van de vragen die, uh, die uh, uh, opkomen nu uit deze studie. En de gedachte is dat het uh, heel erg te maken heeft met de, het leefgedrag en de, en de leefomstandigheden van het watervlo. Um, en daar kun je denken aan de verschillende leefomstandigheden. Uh, en de veranderende, le veranderende leefomstandigheden die die, waar hij die mee moet uh, omgaan. En waar hij zich aan moet aanpassen. Ja, ze zeg, dat ja. hebben toch de meeste dieren in het dierenrijk? <laughs> dat je ja, moet aanpassen aan verschillende. Het gaat echt met het seizoen op en neer. He, als, de, als de temperatuur omhoog gaat in het, in het voorjaar en als de algen beginnen te groeien. Dat is een van zijn voornaamste uh, voedselbronnen. Maar dat geldt toch ook voor de vissen en andere dieren die daar leven? Wat is dan zo bijzonder dat de waterflow zich meer moet aanpassen? Nou ja, dit is één aspect. Uh, het andere is dat hij een aantal uh, vijanden heeft waar hij zich aan aanpast. Um, en waar hij zich um, waar een aantal fysieke uh, veranderingen ook kunnen plaatsvinden. Dat hij een, een, een, een bepaalde structuren krijgt. Um, een bepaalde helmstructuren, waardoor hij uh, minder makkelijk uh, omgegeten kan worden. Dus, dus het is nog best een bijzonder diertje eigenlijk, de waterflow? Hij verdient meer respect door al diegenen. Ik denk het wel, ja. Wat was, ja, was uw... Dat, dat hij kan wisselen tussen een aseksuele en een seksuele voorplanting. Ook afhankelijk van de leefomstandigheden. Ja, als alles een beetje soepel loopt, dan is een aseksuele voorplanting eh, voldoende. Maar als de stressomstandigheden toenamen, toenemen, dan schakelt hij over naar een seksuele voorplanting. Je zou zeggen wil... andersom, dat je in tijden van strek, stress de seks laat zitten. En, en dat je in, het... Nou ja... Ik zal niet vragen hoe dat uh, bij u gaat, maar dit is bij de waterflow is in ieder geval niet het geval. Oké. Okay. Ja, ik combineer stress en seks heel makkelijk hoor. Ja, ja, ja, ja. Maar wat was uw bijdrage eigenlijk aan het analyseren van het genomen van de waterflow? Nou, zoals u zei, het is een, een heel groot consortium uh, wat eraan bijgedragen heeft. en Het is een studie geweest die vijf jaar gelopen heeft ongeveer. Mijn um, bijdrage is eraan geweest om uh, te laten zien... ...dat die genen niet alleen maar bestaan of voorspeld kunnen worden. Hoe dat normaal gesproken gaat is dat er een genoomsequentie bepaald wordt... ...en door bepaalde computerprogramma's wordt dan voorspeld... ...welke gebieden ook genen kunnen zijn, dus coderen voor eiwitten. En onze bijdrage is geweest om te bevestigen dat die genen inderdaad coderen voor een eiwit. Dus wij hebben naar eiwitten gezocht, wat van een direct bewijs kan zijn... ...dat inderdaad die genen bestaan en dat ze tot expressie komen en tot een eiwit leiden. Duidelijk. Jeroen Kruijgsveld, hartelijk dank vanuit Heidelberg. Ja, en naast uh, goed nieuws in de wetenschap... is er natuurlijk af en toe ook gewoon slecht nieuws in de wetenschap... of een teleurstelling, een artikel in de laatste editie van Science... waaruit blijkt dat een veelbelovende nieuwe techniek om stamcellen te maken... niet perfect blijkt. Aan de telefoon Hans Klevers, hoogleraar moleculaire genetica... en directeur van het Hubrecht Laboratorium in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Wat voor techniek was dat? Uh, de techniek die, uh, de, waar, waar het artikel over gaat is, is erg ingewikkeld. Ik, ik, ik zal er een paar zinnen aan moeten besteden. Embryonale stamcellen kennen we al heel lang. Dat zijn stamcellen die in de jongste embryo's voortkomen en die we kunnen kweken. En daar kunnen we bijvoorbeeld knock-out muizen van maken. En dat zijn in principe stamcellen die in staat zijn om alle cellen van het lichaam te maken. Nou heeft een jaar of vier geleden een Japaner, Yamanaka, uh, een, echt een enorme doorbraak bewerkstellig... ...door te laten zien dat je die uh, embryonale stamcellen die je uit, uh, eigenlijk alleen maar uit vroege hermenhuis kan halen... die dus omgeven zijn door veel ethische en religieuze problemen... dat je die kan vervangen door de zogenaamde IPS-cel, zoals hij ze noemt. Dat is een induced uh, reprogrammed stamcel. Uh, wat hij doet is, hij neemt een huidcel uh, van een volwassen mens of muis... Zet daar vier stukjes DNA in, vier genen. En dan reprogrammeert hij die, die huidcel, die eigenlijk in het normale leven niets anders maakte dan huid. Die reprogrammeert hij tot zo'n embryonale stamcel. Dus dat is een beetje als je vroeger een cassettebandje had. en dan het cassettebandje kon wissen. en er dan weer een nieuw liedje op kon dat opnemen. Je... Een mooie vergelijking. Want die, die huidcel die heeft eigenlijk uh, misschien wel 90% van zijn DNA-informatie afgeplakt. chemisch. Daar kan die cel niks meer mee doen. Dat, zijn, dat is allemaal informatie die in andere weefsels uh, belangrijk zou zijn, maar niet in de huid. Uh, en blijkbaar wist je dat we helemaal schoon, al die, die, die plakband wordt afgehaald. En daarmee wordt die huidcel ineens een, uh, een embryonale stamcel. Of iets wat er sterk op lijkt. En, maar ja, klonk, en daar... klonk al bijna te mooi om waar te zijn. <laughs> nou, ik moet zeggen dat, dat, dat nou, het nieuws hieromheen was. Was, was vrij negatief, maar de wetenschappers die hierbij betrokken zijn, en, uh, die kijken daar toch wat anders tegen aan. In de praktijk blijken deze IPS-cellen zich, uh, zich toch wel erg goed te gedragen als immunale stamcellen. In de testen die we daarvoor hebben, we wisten al wel dat um, ja, iedere keer dat je zo'n stamcel maakt, dat gebeurt nu echt op duizenden plaatsen in de wereld, zo'n IPS-cel, dat die niet altijd helemaal hetzelfde is. Dat er toch kleine verschilletjes zijn. Dus we hadden verwacht dat het niet een perfecte, en mijn zal zo worden, maar misschien 95% of 99% gewist als het ware. En dat is eigenlijk wat deze mensen nu voor het eerst ook hard maken. Oké, okay, dus dat was wel niet verwacht dat het helemaal uh, blanco zou worden? Nee, men wist al wel dat één IPS-cel wat beter is dan de andere. En, en, uh, en ook dat de immunale stamcellen zelf ook niet altijd perfect zijn. En wat is eigenlijk uw favoriete stamceltechniek als u uh, uw geld op één techniek zou moeten zetten? Wel <lacht> ligt er nou deze IPS-cel deze is fantastisch om onderzoek mee te doen. Uh, om te begrijpen hoe dat, dat wissen en dat weer, uh, weer richten van een cel in een richting bepaald is, hoe dat werkt. Uh, Eerlijk gezegd denk ik dat als je, als je gaat nadenken over snelle klinische toepassingen van stamcellen... Dat je dan veel eerder bij de adulte stamcel terechtkomt. En, en daar, daar doen we eigenlijk al heel lang therapieën mee. Bijvoorbeeld stamcellen Die worden al 30, 40 jaar lang getransplanteerd. met veel succes. In, uh, ook in, in, in een ziekenhuis in Nederland. Dus kortom, een stamcel die al iets geworden is? Die is, al, ja, die is van de ene kant heel beperkt. Uh, Zo'n stamcel maakt alleen maar bloedcellen aan in het beenmerg. Maar omdat die zo beperkt is, is hij ook meteen heel veilig. Want hij, nou. kan heel, heel, hij, hij zal nooit ontsporen, bij wijze van spreken. En voor, voor de luisteraars, want, want mensen denken: ja, stamcellen, waar hebben. Heb je het over wat, wat moet het allemaal? Een stamcel, dat is dus een stel, cel die alles nog kan worden, die een functie wordt, hè. als het ware de, de, de, de bouwstenen van ons, van ons lijf en de technieken die genoemd worden, die zijn echt onmetelijk. Je zou je hart kunnen, u zegt maar ho, hè. Als ik te ver, uh... je zou je hart kunnen versterken, je kaalheid kunnen verminderen, je zou de eeuwige jeugd kunnen terugvinden. Je zou uh, die, die rinpertjes... claim zo vaak, ik zeg nu even ho, oh. de, de embryonale stamcel of de iPS-cel. Die moet dat in principe kunnen, want dat doet hij in de praktijk. Een, een embryonale stamcel die bestaat een paar dagen in het vroegste embryo... en die staat aan de basis van alle cellen van het lichaam. En dat kun je ook in kweek zien, in celkweken. Dus dat is allemaal niet zo heel makkelijk, maar je kunt er allerlei verschillende soorten weefsels van maken. Er is een andere groep stamcellen, waar we het net over hadden, die volwassen stamcellen. Daarvan heeft ieder weefsel zijn eigen soort en die kan je eruit halen en dat lukt steeds beter... Uh, die stamcel maakt alleen maar dat ene weefsel. Dus er zijn bijvoorbeeld haarstamcellen. Hè, als haartransplantatie is ook veel toegepast, is in feite een haarstamceltransplantatie. Uh, Duidelijk. Dat, daar groeit haar uit en daar groeit nooit lever uit. En dat zou ook wel fijn zijn. Ziet u er ooit is... van komen, stamceltherapie tegen kaalheid? Uh, ik denk het wel. Ja, ik denk dat dat niet zo'n heel groot probleem is. Ik denk dat het medisch alleen niet, uh, niet, niet, niet een enorme prioriteit verdient. Duidelijk. Hans Klevers, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, dan gaan we verder over de emoties? Ja, we hadden het al even over, want die zit in een verdomme hoekje. Ongeleide projectielen zijn het, en ze vertroebelen de rationele gedachten en zijn daarmee ontzettend vervelend. Sterker nog, Sabine Roeser, jij bent hier, hier op dit gebied specialist, hebt een boek geschreven, uh, Moral Emotions and Intuitions. Ja. Ja, de in de hand. Ze heeft hem in de hand. Houdt hem omhoog voor de mensen die meekijken op de webcam. <lacht> um, en eigenlijk komt hier volgens mij nu een pleidooi voor de emoties. Ondanks het feit dat we net hebben gehoord dat Kamerling Onnes het moest neerleggen. Omdat die leiden... Uh, zeg je eigenlijk? Leidenaren? Jij komt vandaan uit Leiden, Piet? Ja, leidenaren. Uh, leidenaren. <lacht> Na uh, dat die, die boot ontplofte, zeg maar, uh, te bang waren. Dat hij zijn onderzoek niet kon voorzetten. Ook stamcelonderzoek uh, is ook niet iedereen uit angst. Misschien ook wel. Ook niet iedereen mee eens. Wat is nu komt het pleidooi voor de emoties. Sorry. Ja, maar natuurlijk niet ongebreider. Ik uh, zou uh, de eerste zijn om, om te beweren... dat emoties altijd alleen maar uh, goede uh, doelen dienen. Uh, uiteraard uh, zijn ook emoties die ons in de weg kunnen staan... die ons kunnen misleiden. En angst is uh, daarbij een hele interessante emotie... Uh, omdat ze eigenlijk een beetje ambigu is. Angst kan inderdaad uh, hele overtrokken reacties uh, bewerkstelligen. Waardoor we uh, uh, risico's heel erg overschatten. En alleen maar ons daarop focussen. Denk aan uh, vliegenangst. Als je last hebt van vliegenangst. Dan kun je duizend keer horen dat de kans op een uh, ongeluk enorm klein is. Veel kleiner dan uh, bij alle andere transportmiddelen. Maar die, die angst zal je houden. Het is eigenlijk net zoals met uh, fobieën of stereotypes. Dat, dat, dat zijn... Uh, daar kunnen emoties vaak ons heel erg uh, de mist in uh, leiden. En uh, in da dat verklaart eigenlijk ook heel goed... waarom emoties zo'n slechte pers hebben, zeg maar. Maar dat is eigenlijk heel jammer. Want ja, het maar je hebt het niet over van... individueel, volgens mij. De slechte pers komt meer van de uh, weapons of mass destruction. En dat soort fear, die wordt aangepraat, toch? Uh, nou ja, maar waar waarom emoties als zodanig in het verdoemhokje zitten, zeg maar. Waarom we bij, uh, als dingen misgaan, dan wordt het altijd aan de emoties geweten. En dan wordt, uh, hoor je altijd een oproep, we moeten nu rationeel zijn... niet meer zo emotioneel. Uh, nee. Vaak wordt niet eens echt onderzocht of emoties dan überhaupt in het spel waren. Het is eigenlijk emotie, is zeg maar de stempel voor dingen die fout gaan. En rationaliteit, de, de stempel voor dingen die goed gaan. En dan vergeten we eigenlijk uh, uh, de kracht van emoties... ook om ons juist de goede kant op te wijzen. Angst is daarbij ook een hele interessante emotie. Darwin, uh, die trans ook heel veel interessant emotieonderzoek heeft gedaan... die, uh, die beweerde al uh, dat emotie een uh, belangrijk evolutioneer... Uh, een mechanisme had, namelijk een, een wezen zonder angst zou niet lang overleven. Een wezen wat altijd bang is, zou ook niet lang overleven, uh, uiteraard, maar dus het gaat om een gezonde mix vinden en voor de goede dingen bang zijn. En dat is natuurlijk uh, moeilijk. Uh, maar dat, uh, uh, dus wat dat betreft kunnen de emoties ons heel erg helpen om belangrijke dingen in het vizier te krijgen. Maar ze kunnen daardoor ook heel erg eenzijdig worden. Als je uh, denkt aan de uh, metafoor van de foto fotografie... als je dingen op scherp stelt, dan gaan andere dingen daaromheen... die worden juist heel erg onscherp. En dat is een beetje de kracht, maar ook... De, de, het gevaar van de emoties. Maar dat is moeilijk te onderzoeken. Want dan zou je een soort onderzoeksgroep moeten hebben: een controlegroep van mensen die absoluut geen emoties hebben. En dan mensen die uh, juist heel emotioneel ja. zijn en dan kijken wie de beste beslissing neemt. Dat bestaat inderdaad. Uh, dus Serre mensen... uh, Dursten vast nog veel meer over, maar er is een hele beroemde Amerikaanse neuropsycholoog, uh, Antonio Damasio, die heeft onderzoek gedaan met mensen bij wie ook inderdaad, dan uh, ging het ook over de prefrontale hersenkwap, ja. uh, die in de amygdala, dat, dat bevindt zich daar, uh, een beschadiging heb, hebben opgelopen ofwel door ziekte of door een ongeluk. En uh, waar je dan ziet dat de mensen... Uh, voorafgaande aan, aan die ziekte of dat ongeluk... normale mensen waren goed kunnen functioneren... goed met andere mensen al weg kunnen. En dan na die bepaalde beschadiging... en dan gaat het om mensen waar echt alleen maar dat gedeelte is beschadigd... waar ook blijkt dat hun algemene intelligentie niet is aangetast... zeg maar hun rationaliteit. Als je ze IQ-tests laat doen, dan zijn ze voor... en daarna scoren ze even hoog. Maar ze blijken... En geen emoties meer te hebben. En ineens volledig de kluts kwijt te zijn in een praktische leven. Dus ze worden onhebbelijke, me onhebbelijke mensen die niet aan anderen wilde, al weg kunnen. Ik wilde intuïtief zeggen van wat vervelend voor ze. Maar zo ervaren ze dat natuurlijk ook niet meer. Want ze hebben geen emoties. Dat zou heel goed kunnen. Dat weet ik uh, niet eens. Dat is uh, een goede vraag. Maar uh, het blijkt ook dat deze mensen... Uh, de, uh, Damasio en zijn collega's hebben ook een hele specifieke uh, test ontwikkeld. Inderdaad de Iowa Gambling Task. Waar je mensen een kans speelt laat doen. In het lab uiteraard. Uh, en waar normale mensen binnen een bepaalde range, zeg maar, uh, heb je natuurlijk altijd risicomijdende, risicominnende mensen. Uh, uh. Maar deze mensen, met deze specifieke beschadiging zonder emoties, daar zijn alle remmen los. Die kennen echt geen angst meer voor risico's. En die zouden als het niet in het lab zou zijn, echt hun alle hun uh, bezittingen verspelen. Uh, omdat ze, kortom, de, ja, emoties zorgen voor betere beslissingen. Precies, en dat is een inzicht wat in het emotieonderzoek... Eigenlijk al uh, decennia lang uh, steeds meer uh, erkenning heeft gevonden. Zowel in de filosofie als ook in de psychologie. Ik ben aan zelf filosoof. Ja, waarom bent uh, u in godsnaam filosoof geworden. als u zo in emoties <laughs> gelooft? <laughs> <laughs> nee, Dat is weer. Uh, u bevestigt deze dat mes, is toch bij deze Die gaat er niet bij in mij De gedachte? Nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat sluit elkaar dus niet uit. Dat is, uh, dat is juist het hele punt. Dat is ook de hele missie, zeg maar. waar ik voor sta. Uh, dat dat uh, een hele verkeerde tegenstelling is. Waar wij, uh, wij inderdaad. Uh, filosofen zich ook eeuwenlang aan schuldig hebben uh, gemaakt, maar je ziet dat uh, filosofen die echt emotieonderzoek doen en psychologen die emotieonderzoek doen... dat die eigenlijk allemaal een beetje uh, tot een consensus komen... dat emoties een bron van rationaliteit zijn. En dan weliswaar niet zozeer om, om wiskundesommen op te lossen... maar inderdaad om praktische beslissingen te nemen. Die, die emotiesloze wezens van Damasio... die kunnen dat soort praktische beslissingen niet meer nemen. Wij gewone mensen wel. Maar dat heeft ook met intuïtie te maken. Ik heb het gevoel dat intuïtie wel aan terrein wint, zeg maar. Mm. He, dat mensen steeds meer ook met, met mensen als uh, Malcolm Gladwell... Hoe heet die, die Intuition en van die ja. populaire boeken. Kan emotie dan niet meeliften op dat succes? Want hoe, in hoeverre is emotie gelinkt aan intuïtie? Ja, dat is een hele goede vraag. In de psychologie en in het dagelijks taalgebruik worden die twee noties vaak uh, vereenzelvigd En dan vaak... Ook een één adem genoemd met onderbuikgevoelens, gut reactions. In de filosofie is interessant genoeg, en daar, daar zit dan ook weer de interessante bijdrage van de filosofie. Wij kunnen dan geen spannende experimenten doen, helaas. En we hebben ook geen MRI-scans. Alhoewel er wel filosofen zijn die met psychologen samenwerken op dat soort uh, terreinen. Maar wat wij, waar wij goed in zijn, filosofen, is juist uh, begripsverheldering en, en uh, theoretische reflectie. Wat is jouw en, definitie van intuïtie dan? Um, nou, dit, dit is een beetje ingewikkeld, want ik sluit in eerste instantie aan. Je hebt filosofen die het hebben over rationele intuïties. Uh, dus bijvoorbeeld in de wiskunde uh, uh, heb je uh, filosofen die zeggen dat we eigenlijk een soort van wiskundige intuïtie hebben waarmee we axioma's inzien die je niet afleidt uit andere axioma's. Dat zijn zeg maar juist de basis voor, voor alle soorten ingewikkelde afleidingen. Dus het basisinzicht in axioma's is intuïtief maar niet emotioneel. Um, uh, en zo zie je ook in de ethiek, heb je ook een stroming, het intuitionisme. En die filosofen die bij die stroming behoren, die, die uh, gingen ook uit van een scheiding tussen reden en emotie. Maar ze zeiden: Je hebt intuïtieve morele inzichten, die zijn eigenlijk net als axiomas, het zijn zeg maar onze basismorele overtuigingen. Maar omdat ze uh, objectief zijn, kunnen ze niet emotioneel zijn. Dus ze moeten rationeel zijn. Dus ze, ze geloofden in een soort van direct Inzicht en in morele waarheden. Maar dat is misschien ook wel zo, toch? Dat je je mening eerst emotioneel vormt en dat je daarna allemaal rationele argumenten erbij gaat. Nou, die zoeken. intuitionisten dus, zijn juist dat het... niet doorgekomen. <laughs> nou, die intuitionisten die zeiden juist dat het niet emotioneel was, maar rationeel. Maar inderdaad, mijn eigen wending aan, aan dat intuitionisme is juist het te koppelen aan die moderne emotietheorie en te zeggen. Uiteindelijk, het is weliswaar wel conceptueel uh, goed om die dingen even te scheiden. Om, om, om een bepaalde eigenschap van die morele intuïties te kunnen beschrijven. Maar uiteindelijk. Uh, komen bij mij dan die intuïties en emoties maar weer bij elkaar langs een omweg. Uw betoog is natuurlijk een filosofische discussie dat is ja. nuttig maar is er ook iemand aan wie u het betoog voor de emotie richt uh, heeft het ook praktische consequenties dat u zegt meer ruimte voor uh, de emotie alsjeblieft ja, nou ja maar dus ik heb aan de ene kant uh, doe ik wat meer fundamentele uh, filosofisch werk namelijk morele emoties en intuïties maar ik doe ook onderzoek naar de rol van emoties en intuïties als het gaat over technologische een een risico's boek omhoog emotions ja, en risky Technologies. Klopt. Dus uh, de link met uh, angst voor technologie die is niet toevallig. Want inderdaad, uh, mijn eigen Veni en Fidi onderzoeksprojecten. Uh, is een beetje een hefte subsidielijn uit uh, Sarah Durstens. Uh, uh, die gaan juist om de rol van emoties en intuïties als het gaat over technologische risico's. En dus zoals ik het aan het begin aan zei. Emoties hebben daar een bijzonder slechte reputatie op dat terrein. Omdat we vaak aan emoties denken die ons uh, misleiden. en heel erg overdreven bang laten zijn voor technologieën. Maar uh, er zijn ook morele emoties. En die spelen ook vaak een rol als het gaat om risico Ik Laten we een heel duidelijk voorbeeld nemen. Want ik was uh, iemand die in de krant zei... Dat, uh, dat we maar toch weer meer aan de kernenergie moesten in Nederland. Een heel mooi rationeel betoog was het ook. En hij zei, ach ja, een ongeluk de kans dat zo'n ding klapt is uh, wat stond er zo'n absurd getal We wat is dat te klein hè? Eens, eens in de dat je dat je met afval blijft zitten. Ja, oké. Okay, dat je het maar... afval moet opslaan uh, voor tienduizenden ander... jaren. Maar hier stond dat, dat de kans was dan geloof ik dat hij eens in een in een miljard jaar zou klappen. Nou heb ik geloof ik ja. bij mijn leven al twee van die klapjes meegemaakt, maar ja. desalniettemin. De Waarom? <laughs> Stopt dat daar? Wat zou u dan zeggen van nee, die emotie dat je er bang voor bent, dat is toch goed? Uh, inderdaad uh, gebruik ik dit, dit vaak als voorbeeld. Niet zozeer om zelf partij te kiezen. Maar in ieder geval om te zeggen, kijk wel even naar... De redenen die achter die emoties zitten. Want dat ja. doen we meestal niet. Omdat mm -hmm. we emoties als irrationeel beschouwen. We hoeven ook niet te vragen waarom iemand een emotie heeft. Als je wel ervan uitgaat dat emoties rationeel kunnen zijn. dan heeft het zin om te vragen: oké, okay, waar, waarom bent u bang? Waar bent u nou precies bang voor? En dan zul je mensen bijvoorbeeld horen zeggen. ja, die wetenschappers vertelden ons uh, in 1986 ook uh, dat de kans mm -hmm. in een miljard was. En uh, toen uh, ontplofte maar de, de kanscentrale in Tsjernobyl. De deur voor de onderbuik en, en voor massahysterie. En, en voor ja, al, al die irrationele dingen die mensen soms zich op de hals halen. Want is het juist niet goed dat er gewoon rationele risicoanalyses bestaan en beleidsmakers die het hoofd koel cool weten te houden? Die deur open je alleen maar als je ervan uitgaat dat emoties niet meer zijn dan irrationele onderbuikgevoelens. Maar uh, ik sluit dus aan bij uh, onderzoek wat laat zien dat emoties ons belangrijke dingen kunnen laten zien. En uh, uh, daarmee moet je natuurlijk zorgvuldig onderscheiden tussen de irrationele emoties en rationele emoties. Maar waar emoties heel erg goed in blijken te zijn. Moet je dat verschil tussen rationele en irrationele emoties op je gevoel of op je ratio maken. Uh, ik denk allebei, dat, dat hangt ja. ervan af. Want uh, uh, aan de ene kant... Uh, dus ik zou willen onderscheiden bij risico-emoties... om het maar even zo te noemen... de emoties die zich richten op uh, de kwantitatieve inschattingen. En daar zou ik zeggen, daar moet je ze uh, buiten beschouwing laten daar moet je kwantitatieve methodes voor hanteren. Maar als het gaat om risicovolle technologieën... hebben we statistiek nodig, maar dat is niet voldoende. Want als het gaat om risicovolle technologieën... gaat het niet alleen om getallen, het gaat ook om mensenlevens. Het gaat om rechtvaardigheid. Hoe worden de slachtoffers uh, versus de, de mensen die profiteren... van een technologie noemt, tegen elkaar noemt gewogen? Eens een, uh, een voorbeeld waar, waaruit heel duidelijk blijkt volgens u... dat mensen dat zonder... Uh, in achtneming van emoties doen op dit moment. Wat heeft u zelf meegemaakt dat u denkt: nou ja, ze zijn veel te cool en te rationeel? Uh, nee, het blijkt dat daar steeds uh, psychologisch onderzoek naar gedaan dat uh, leken uh, uh, in hun begrip van risico en hun risicopercepties meer aspecten meenemen dan alleen maar statistiek. Uh, en dat, dat komt misschien niet uit zijn verrassing. En u zou misschien zeggen. En, Des te meer uh, moeten we juist naar de experts luisteren. Maar het grappige is, dat uh, wat voor soort dingen nemen ze dan wel mee? Bijvoorbeeld rechtvaardige verdeling van kosten en baten. Of uh, autonomie, in hoeverre wordt iemands vrijheid... eigen keuze gerespecteerd in het, uh, nemen, in het ondergaan van risico's. Uh, fairness, gelijkwaardigheid, autonomie. Uh, bijvoorbeeld een kleine kans op een groot ongeluk... versus een grote kans op een klein ongeluk. Daar zitten nog allemaal morele verschillen. En het grappige is dat er uh, ook inmiddels steeds meer filosofen kijken naar risico, maar in het algemeen niet naar emotie en risico, dat is eigenlijk mijn eigen niche, maar het blijkt dan dat die filosofen eigenlijk met dezelfde soort overwegingen komen. Er zijn natuurlijk, uh, uh, heerst er eigenlijk een hele grote consensus onder ethici dat autonomie, fairness, gelijkwaardigheid uh, hele relevante overwegingen zijn en die zitten juist niet in de standaard risicoanalyses. Heel erg duidelijk, Dankjewel. Sabine Roeser, filosoof aan de TU in Delft. En ook dank aan uh, Peter Kess, natuurkundige aan de Universiteit van Leiden. Sarah Dursten, psycholoog aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. En ook dank aan Dirk van Delft, directeur van het Museum Boerhaven in Leiden... waar dus vanaf 1 maart die uh, handschriftjes van uh, Kamerling Onders te zien zijn. Moleculair geneticus Hans Klevers en chemicus Jeroen Krijgsveld... Allen dank. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden via onze website labyrint.nl En via die website komt u onder meer te weten hoe u zich abonneert op onze pod, podcast. En op TV is Labyrinthe er dinsdagavond weer met een nieuwe aflevering. En dit keer geheel in het teken van de liefde. En op de radio zijn wij volgende week zondag weer te horen tussen 8 en 9 op Radio 1. Aan de vooravond van Valensteinsdag. En bij ons hoort u dan niet hoe u aan een vrijer komt, maar vooral hoe er afkomt. En we hebben het over gedraaid.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 toneellijst op scapinoballet.nl dit is radio 1